Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Gert Fluk met het NOS Journaal. Het ziet er naar uit dat de Tweede Kamer de kilometerheffing voorlopig niet zal behandelen. Waarschijnlijk wordt het onderwerp controversieel verklaard. Een groot deel van de oppositie is tegen de plannen van het kabinet en wil dat de kilometerheffing tot de verkiezingen niet meer aan de orde komen in de Kamer. Het CDA legt zich bij die laatste wens neer. De verhoging van de AOW-leeftijd wordt er de komende tijd zeker niet meer behandeld. Het kabinet wil dat de leeftijd op termijn van 65 naar 67 gaat. Maar de Kamercommissie Sociale Zaken bepaalde vandaag dat het wetsvoorstel controversieel wordt verklaard. Nederland stelt 300.000 euro beschikbaar voor de slachtoffers van de aardbeving in Chili. Het geld gaat naar het Rode Kruis, dat er onder meer noodonderkomens schoon water en veldhospitaals van kan betalen. Ook heeft Nederland aangeboden enkele deskundigen te sturen, maar het is nog niet duidelijk of Chili daarop ingaat. Inmiddels is de situatie in het zwaarst getroffen gebied rond de stad Concepcion weer onder controle. Dat hebben zowel de Chileense president Bachelet als de Verenigde Naties laten weten. Duizenden militairen waren naar het gebied gestuurd om plunderingen tegen te gaan. Vandaag is een nieuwe campagne begonnen voor inenting tegen baarmoederhalskanker. Deze maand kregen alle tieners die vorig jaar twaalf werden een uitnodiging om zich te laten inenten. De vaccinaties beginnen eind deze maand. Het RIVM heeft voor een heel andere strategie gekozen die zich meer op de meisjes zelf richt. Tijdens de vorige campagne kwam nog niet de helft op dagen. Volgens het RIVM kwam dat door spookverhalen, maar ook doordat de campagne niet goed aansloeg bij de doelgroep. In Haarlem is het Olympisch team gehuldigd. Dat gebeurde op de grote markt met de families van de sporters en veel publiek. De sportkoepel NOC-NSF had het feest in Haarlem georganiseerd. Oranje won in Vancouver vier gouden, één zilveren en drie bronzen medailles. Het weer plaatselijk nog een enkele bui. Vannacht opklaringen en minimaal rond het vriespunt. Morgen en donderdag wisselend bewolkt. En de middagtemperatuur tussen 5 en 9 graden. Dit was. In Circus Zandvoort ben jij de artiest.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, heeft het al 20 jaar en jij beleeft, beleeft, het. beleeft het! ZFM in 2010, al 20 jaar, live. CFM ben nu in Zandvoortse Zaken. Vandaag met Roy van Buringen, het programma Zandvoortse Zaken. En ook met Pascal van IJzendoorn. Uh, kan je ver vertellen, jullie bedrijf on Air events uh, wat houdt dat in eigenlijk? Nou, Air events is een uh, boekingskantoor slash evenementenbureau hier in uh, Zandvoort. Wij richten ons uh, op uh, diverse evenementen en ook op het uh, ja, verhuur van artiesten. Dus, ah, uh, ja, wij organiseren heel veel evenementen hier in Zandvoort. Kan je een evenement noemen wat jij hebt georganiseerd? Ja, nou, afgelopen jaar hebben wij rond de vijf evenementen georganiseerd. Mm -hmm. Waaronder het Kika Artiestengala. Ja. Het evenement waar artiesten speciaal zich inzetten voor kinderen met kanker. Waar we dan best wel veel geld hebben opgehaald rond de 10.000 euro. Dus Zo, dat is ja. best wel heel veel. Er heeft ook een 24 uur radio-uitzending aangezeten. Mm -hmm. En daar is ja, behoorlijk veel geld mee verdiend. We hebben het Kunststijn gedaan. Ja. Kunststijn is een uh, project waar jonge podiumkunstenaars de kans krijgen om zich te promoten. En ook een best wel leuke prijzen uh, te winnen, valt dan. Uh, in 2008 was dat een videoclip. En uh, dit jaar hebben we een hele mooie beker kunnen geven met, uh, ja, met heel veel promotie. Want de artiest was wel meteen weer helemaal in de schijnwerpers. Wauw. En, en uh, wat voor artiesten zijn dat? Zijn dat nieuwe artiesten of bestaande artiesten of een combinatie misschien? Het ja, is vooral een uh, combinatie, want je ziet ook heel vaak artiesten van uh, ja, uh, kinderen die dan uh, misschien zeven zijn en die beginnen net. Bijvoorbeeld een Zandvoorts meisje die uh, piano gaat spelen in de muziektent in, hier in Zandvoort. En ja, je hebt ook wat bekendere artiesten al, uh, nou, of niet bekende, maar wel artiesten die al, uh, al vaker hebben opgetreden. Dat, dat merk je ook wel aan de kwaliteit, zoals in 2008 Bianca Dorsman, ja, die heeft zelfs al een Ahoy gestaan en... Oh, en, dat en dat merk je gewoon al, al aan de artiesten. Ja. Meestal winnen die personen ook. Maar het is wel een hele leuke combi, het kunstverstijl. Uh -huh. Hoe kwam je op dat idee? Was het jouw idee, uh, eigen idee eigenlijk? Nou, in 2008 heb ik het samen met Joyce Meister georganiseerd. En Joyce Meister die is nu heel druk met haar zangcarrière bezig. Ze zit nu uh, bij de, ja, de musical school uh, in Zoetermeer. Uh, en uh, daarbij doet ze ook nog de Joyce, Joyce Meister Band. En um, ja, in 2008 heb ik het met haar georganiseerd en ook bedacht helemaal het concept. En in uh, 2009 ja, was de eer aan on-air events om het te organiseren. En uh, ja, dat was ook wel weer een heel leuk iets. Ja, wel heel bijzonder. En doe je dat zelfstandig of heb je een team om je heen? Nou, wij hebben tijdens de evenementen, want het is vooral uh, veel non-profit om het zo maar te zeggen. We vragen onkostenvergoeding, maar zelf verdien ik er persoonlijk heel weinig aan. Ja... Um, ja. Het is, het, is gewoon, ja, het is gewoon leuk om te organiseren. Ja, je houdt van organiseren. Hoe heb je dat ontdekt dat je dat leuk vond om te doen? Ik doe het al vanaf mijn veertiende. Ja. Ik organiseer vanaf mijn veertiende. heb ik een project tegen zinloos geweld gedaan in ja. toen ben ik na, Op mijn zestiende, zeventiende ben ik naar... Nou, nog later zelfs. Op mijn achttiende ben ik verhuisd naar Zandvoort. En toen kwam langzaam het Kika Artiestengala en allerlei leuke evenementjes... ...die op mijn pad, waardoor ik ook bij de CFM Zandvoort zelf kwam. Ja. En dat allemaal bij elkaar heeft toegeleid naar On Air event. Ja, want je hebt een heleboel radioervaring. Wat voorzet ZFM. CFM, zat je ook al bij de radio, hè? Ja, ik zat bij Seaport FM, dat is de lokale omroep van uh, Amuiden. Daar deed ik uh, techniek voor uh, Astrid Nijger, ook wel een bekende onder ja, de entertainment. Ja. En um, ja, dat was ook een hele leuke ervaring. Maar bij CFM kreeg ik gewoon veel meer de kans om het te ontplooien. Ja, en dat is zo uitgegroeid tot wat je heel veel bent gaan doen. En je bent ook helemaal ingeburgd in Zandvoort, je kent heel veel mensen. En ik zag op de site, je hebt wel heel veel contacten met artiesten. Hoe kom je nou toch aan al die artiesten? Ja, dat is door het Kika Artiestengala gekomen. Door, uh, door dat te organiseren heb ik heel veel mailtjes, echt, echt honderden mailtjes moeten sturen om artiesten te krijgen die belangeloos echt gratis gewoon willen optreden voor dat goede doel Kika. Ja. En daardoor leerde ik steeds meer mensen kennen, managers. Ik leerde gewoon de artiesten persoonlijk kennen. Die kwamen dan ook weer in mijn uitzending die ik later had. Ja. En zo ging het balletje een beetje rollen. En in 2009 ook weer gala dan. En dan, want ik heb hem twee keer georganiseerd en dan leer je weer nieuwe mensen kennen. En zo gaat het balletje maar door uh, rollen. Ja, dus zo heb je heel veel contacten. Eigenlijk ook netwerken in de artiestenwereld, uh, als ik het zo begrijp. En uh, ja, wat is jouw doel hiermee? Uh, on, ja, ons doel is eigenlijk een heel mooi entertainmentbedrijf uh, neer uh, te zetten. Met al die mooie evenementen. Met het boekingsgedeelte uh, van ons boekingskantoor uh, voor de artiestenverhuur. En uh, ja gewoon veel meer leuke evenementen te organiseren. Zoals het Kiekenartiestengalen en het kunstenstijn. Ja, dat klinkt heel goed. Maar wil je dat dan wel non-profits uh, blijven doen? Want nu moet je ernaast werken neem ik aan. Zou je er niet gewoon je bedrijf van willen maken? Dat je ervan kan bestaan? Uh, nou, wij hebben ook artiestenvuur in ons ja, bedrijf. Okay. En uh, ja, daar, daar die artiesten verhuren gewoon. En daar gaan we on, ja, ons bedrijf uh, vooral op richten. En onze evenementen, ja, daar worden de artiesten gepromoot. Ja, dus uiteindelijk hoop je ook wel misschien er een beetje aan te verdienen. Ja, natuurlijk. Ja, Anders ben je want geen bedrijf. Dat is heel mooi. Als je heel jong on ontdekt dat je uh, goed kan uh, ja, organiseren, dan ben je misschien wel een beginnende ondernemer. Ja, dat zeker, zo noem ik me ook wel. Het zit er wel heel jong in, dus dat zou ik wel uh, promoten. Wat, wat doe je nu voor werk eigenlijk? Nou, ik werk nu zelf bij uh, Sunparks Zandvoort uh, en, ja. Uh, ja, en het uh, bedrijf doe ik er dus naast, om ja. het zo maar te zeggen. En uh, gelukkig is dat nog haalbaar, maar ja, wie weet, in de toekomst gaat het wat groter worden en dan moet ik wat minder gaan werken en wat meer met mijn bedrijf bezig zijn. Maar op dit moment is het doel om gewoon nog daarnaast te blijven werken. Ja, oké. Okay. En ben je daar nou vaak mee bezig? Of elke dag een uurtje? Hoe moet ik dat zien? Of alleen in het weekend misschien, met muziek? Nou, na mijn werk, dan ga ik de computer en dan gaan we aan de slag. Okay. Nee hoor, maar dat, dat, dat doe ik heus wel, maar ik maak ook wel wat tijd voor mezelf. Mm -hmm. En uh, ja, dus je wil dat eigenlijk een beetje gaan uitbreiden. Ik las ook iets van het glazen huis. Wat, wat gaat dat betekenen? Dat is iets nieuws, hè? Ja, dat gaat iets nieuws worden in Zandvoort. CIFM bestaat 20 jaar. En uh, On Air Events en uh, CFM Zandvoort uh, hebben de handen in een, uh, ingeslagen en wij gaan CFM steunen met het realiseren van een glazen huis. En uh, ja, daar, daar zijn nog gesprekken over aan uh, de gang, maar we gaan in ieder geval voor Fight Cancer gaan we een glazen huis op het Raadhuisplein neerzetten. En dan uh, hopen we daar uh, heel veel uh, leuke artiesten neer te kunnen zetten om... Uh, ja, om die artiesten ook te promoten, het glazen huis te promoten en hoop geld te verzamelen voor uh, Fight Cancer. Dat is een stichting uh, die geld inzamelt voor uh, mensen met uh, kanker. Hoe kom je toch op dat onderwerp Kika en uh, Fight Cancer allemaal uh, uh, ja, over kanker? Nou, Kika Artiestengala is ontstaan omdat mijn opa is overleden aan kanker. En toen ik het eerste artiestengala ging organiseren, was het net in die periode dat hij er niet meer was. En daar heb ik het heel erg moeilijk mee gehad. Dus het is een soort verwerkingsproces geweest. Oh, okay. En uh, ja, dus ook iets heel moois geworden daardoor. Mm. En Fight Cancer hebben we gewoon samen met CFM bedacht van ja, dat uh, moet het gaan worden. En uh, een keer iets anders dan Kika. En we gaan gewoon eens kijken of dat er iets heel moois kan gaan worden. Ja, en dat, dat idee van dat glazen huis, dat, dat heb ik ooit bij een andere radio gehoord, geloof ik, of niet? Ja, het glazen huis bestaat natuurlijk al van 3FM. Maar uh, ja, dat er gaat wel een heel groot verschil worden. Het moet wel iets unieks worden. Dat ja, wat, wat is het verschil zo... tussen hun en jullie? Nou, sowieso dat wij een lokale omroep zijn en dat we gaan bewijzen dat een kleine omroep zoals wij zijn, eh, dat, dat wij dat ook kunnen organiseren. En daar komt uh, bij dat wij um, ja dat wij gewoon een stuk minder mensen hebben bij ja. CFM en zo. En we kunnen het ook laten zien dat wij het ook uh, gewoon neer kunnen zetten. En het verschil wordt gewoon dat het. Dat het, gewoon qua, ...dat het meer iets lokaals gaat hebben dan, dan landelijk. Ja, ja. Maar je, ja, ik denk wel dat je dan ook veel promotie moet maken... ...of de kranten benaderen, spotjes misschien hier of daar. Ja, dat gaat er zeker aankomen. Okay, nou. er, er zijn genoeg uh, ideeën en plannen en die zijn nu allemaal op dit moment in, uh, ja, in uh, overweging. En is dat, uh, net als bij het huis daar, uh, dat je dus niet gaat eten dan? Ja, dat gaan. Uh, ga, ik ga zelf niet in het glazen voor ah, de duidelijkheid. Okay, ik ga ja. meer op de achtergrond uh, helpen organiseren. Maar, uh, maar uh, ja, ze mogen niet eten. En, en wie gaan daar dan in zitten? Moet je daarvoor opgeven? Of uh, dat bestaande... CFM DJ's gaan erin zitten. Oh, okay. Want uh, CFM bestaat 20 jaar. We proberen ook uh, wat oudere DJ's in te zetten van, ja. uh, van een paar jaar geleden die, er niet meer, die al niet meer bij CFM aanwezig zijn, maar toch wel misschien leuk vinden om eraan mee te werken. En we proberen ook uh, bekende Nederlanders een nachtje mee te laten slapen. Of misschien wel burgemeester Niek Meijer ja. die een nachtje uh, wil blijven slapen. Goed, dat he? is het idee erachter. Ja, want ze slapen ook in dat huis. En dat is ja, een week? Het is een week lang, van oh. uh, zaterdag uh, 17 tot uh, 4, zaterdag 24 uh, hmm. juli. En het doel is zoveel mogelijk geld ophalen? Ja, zoveel mogelijk geld ophalen voor Stichting Fight Cancer. En ken je die stichting zelf ook goed van binnenuit? Ja, ik heb er al best wel veel van gehoord, uh, DJ's die uh, door Nederland gaan toeren in een vuilniswagen en die uh, gewoon per plek uh, gaan draaien, op uh, bijvoorbeeld hier ook in Zandvoort, op Dratersplein vorig nee, jaar, ja. maar ook op uh, de, uh, ja, de, de Dam in Amsterdam en echt overal. Mm -hmm. Waarom vuilniswagen, dat begrijp ik even? Nee, ze niet. hadden gewoon vuilniswagen omgebouwd tot DJ-meubel. Okay, ja. En dat zag er gewoon heel erg leuk uit, gewoon een mobiele ja. DJ-meubel. Oh. Geleden, midden in Parijs, onderaan de trap van een oud paleis. En ik keek in je ogen, en jij en die van mij. Een enkele seconde en toen was het al voorbij. Maar die seconde werd een dag, die dag die werd een maand. Die maand die werd een jaar en toen pas kusten wij elkaar. En voor de allereerste keer, daarna niet zoveel meer. Je hield nog wel van mij, maar onze liefde was voorbij. Want geliefd zijn is leuker en makkelijker dan. De eindige relaties in een film altijd mee Maar goed, ik had geen keuze, ik wilde je niet kwijt Dus in plaats van liefde koos ik voor gezelligheid Maar dat bleek niet te werken, je praatte niet met mij Waardoor ik in een hoekje zag je in mezelf zijn Ik wil hier niet blijven, Als gek met een traan Voor beide is het beter als ik even weg zou gaan Want verliefd zijn is veel leuker En makkelijker dan Zijn we al ouder en wijzer bovendien En hebben al wat meer van de wereld kunnen zien Pascal van IJsseldorp meer over okay. vertellen. Want uh, Pascal, ja, die heb ik sinds kort. Uh, hebben, hebben we elkaar leren kennen. bij Sunparks, maar ook via Hives. Want dat is een heel groot medium waar we ook mee werken. En, uh, ja, Pascal die, uh, die is bijgekomen... en daardoor hebben we hele totaal nieuwe leuke plannen. en, uh, ja, dat gaat prima werken, denk ik. Oké, okay, vertel eens, uh, Pascal, wat voor plannen zijn dat? Nou ja, Roy haalde het net al even aan. Hij heeft natuurlijk. Uh, het evenementengedeelte heeft hij heel erg mooi staan. En uh, dat is heel erg leuk om te doen, maar uh, ja, als je in de toekomstperspectief kijkt, uh, ben je toch ook een bedrijf, dus wil je toch ook graag wat verdienen. En om evenementen in stand te houden uh, en daarbij dan nog eens volledig fulltime te werken, dat is gewoon niet te doen. Mm -hmm. Een evenement gaat zoveel energie in zitten. Ja. Dus uh, ja... Is, eigenlijk zijn we samen tot de conclusie gekomen dat er dan een bedrijf moet komen te staan... wat aan de ene kant geld binnenbrengt en aan de andere kant ook non-profit kan werken. Dus uh, alle evenementen die we organiseren, Kika, uh, Spieren voor Spieren, staan we uh, op, het, uh, op het Gassersplein, geloof ik. Ja, de 28e ja, de maart. Wat dat in, iets met Spieren dan? Ja, er komt een heel, dus een dorpsrun komt eraan. Of ja. het circuirrun. Ja, en een... uh, die uh, rennen voor spieren voor spieren. En daardoor komt er een heel groot dorpsfeest met allerlei leuke activiteiten. En wij verzorgen de muziek op het Gassersplein. Oké, okay, geweldig. Ja. Dus het is ook allemaal non-profit. Non ja. En uh, ja, daar, dat, is, dat is heel erg leuk om te doen. Mm. En dat vinden we ook heel erg leuk om te doen. Maar aan de andere kant uh, moeten we ook gaan kijken, ja, hoe kunnen we. Uh, ons geld binnenhalen. Zodat we niet meer daarnaast hoeven te werken. En dus meer tijd hebben onderaan de streep. Ja. Om evenementen te organiseren. En uh, ja, dat is eigenlijk sinds ik erbij ben gekomen. hebben we dat, Die hoek uh, zijn we verder gaan uh, ja. uitzoeken. Uh, en dan met name het werven en selecteren van, uh, van nieuwe artiesten. We hadden ja. een... Uh, een klein artiestenbestand en we zijn dat nu heel erg aan het uitbreiden met, met nieuwe artiesten in samenwerking met andere entertainmentbureaus, uh, opleidingscentra uh, voor, uh, voor artiesten, voor zangers, van ja. resten, dishhockey's. Uh, die uh, linken zijn we eigenlijk allemaal aan het leggen nu. En uh, dat betekent dat we eigenlijk al een, een dikke verdubbeling hebben van het aantal artiesten wat we ja. hadden. Ja. En uh, ja, dat proberen we nu goed door te zetten. Ja, daarom vasthangt natuurlijk het wegzetten van de artiesten. En daarin hebben we gewoon een, een groot aantal... Uh, uh, um, hoe moet ik dat, uh, evenementen? Ja, nou, niet echt evenementen, maar uh, reclame voor, voor, uh, voor kroegen, uh, benaderen kroegen. Ja, uh, of ze die artiesten willen ja, willen afnemen. En ja. uh, op die manier proberen we die kant ook te gaan... Uh, Gaan we okay. stimuleren. Dus, en dat is vooral in Zandvoort: benader je de gelegenheden, zeg maar, de kroegen en de restaurants, of door heel Nederland? Wat is de bedoeling daarvan? Nou, in eerste instantie zullen we ons even op de regio richten. Want ja. dan heb ik dus niet alleen over Zandvoort, maar ook Haarlem, Amuiden het uh, zal eerst regio-regionaal. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik denk dat, we, dat er een, hier in deze regio wel markt is voor een, een entertainmentbureau wat, uh, ja. wat vrij groot is. Want we zijn al vrij groot qua artiestenbestand. Hoeveel uh -huh. uh, artiesten hebben jullie? Uh, ik denk dat we nu rond de, rond de 50, 50 artiesten mm -hmm. zitten, allemaal ja. erbij. Ja. Ze staan nog niet allemaal online, maar wat, wat allemaal nog in de, in, de, in de pen zit of wat ja. onderweg is naar de website, om ik maar zo te zeggen. This, uh... In deze regio kom je dat niet zo heel veel tegen. Dat, ik kom zelf uit Limburg. En in ja, Limburg ja. Uh, heb je drie in één in in gemeente, om maar zo te zeggen. Is dat misschien niet een gezellige regio met carnaval en zo? Ja, misschien heeft dat er wel mee te maken. Maar ik denk dat er hier ook heel veel markt is. Ik bedoel, hier ja. zijn ook uh, bruiloften, partijen, uh, bedrijfsfeesten. En uh, ja, ik denk dat daar gewoon best wel markt voor is in deze regio. Betaalbare entertainment. Dus je wil eigenlijk ook particulieren misschien aanspreken wat je nu zegt je partijen heb je ...particulieren voor nodig ja. die dat willen. Ja, willen helemaal, willen we willen helemaal... Dat sluit echt helemaal niks uit. Het is, het is van een, van een 50-jarige bruiloft... Ja. Of, ...of een 50-jaar uh, 50 feest, jubileumfeest... Ja. ...tot grote bedrijfsfeesten. Het, het is allemaal mogelijk. Uh, er kunnen kleine namen komen te staan. Dus regionale artiesten... Mm -hmm. ...of internationale of artiesten... ...want die hebben ook in ons bestand. Ik noem een Kevin Brouwer... ...en uh, Astrid Schuurmans. Dat zijn... Uh, ja, uh, ...Nederlands bekende artiesten. Ja. Die zijn allemaal boekbaar en uh, op die manier krijg je toch... Uh, ...ja, we kunnen ons volledig aanpassen... ...en we kunnen dus bij wijze van spreken feestje neerzetten voor iemand... Uh, die, uh, ...die 25 jaar is geworden en die 250 euro budget heeft. Ja. En uh, we kunnen voor een bedrijf die een uh, groot feest geeft... ...waar die uh, bij wijze van spreken uh, Gerard Joling of Gordon ja. wil hebben... ...dat kunnen we allemaal uh, opzetten. Dus jullie ja. hebben heel veel mogelijkheden. Ja. En uh, ja, Geef eens een klein voorbeeldje van uh, een feestje, 25-jarig huwelijk. Nou, wat bied je aan? Nou, ik, uh, ik zelf, uh, ben zelf al tien jaar dishhockey schuine zanger. Uh -huh. En uh, wat ik, uh, wat ik uh, gemerkt heb in, in de jaren is dat uh, de combinatie van dishockeywerk en live entertainment mm -hmm. dat, dat heel goed werkt. Vaak op een avond, uh, wanneer je uh, bij wijze van spreken 100 uur of 10 aankomt en dan een zangset inzet van een half uur, dan krijg je de zaal los en dan is het feest ook los. Oh. En uh, dat, dat is iets wat, wat, ik, wat ik hier heel erg mis. Hier is nog heel veel alleen DJ. Mm. En uh, wat, wat ik wil gaan proberen is om hier ook, ook dat, dat te laten, mee, laten voelen: ja. een, een, een DJ en daarnaast een zanger, of die een zingende vanuit. DJ, ja, die uh, net eventjes weer even achter die draaitafel uitstapt. Om... Ik kan wel een voorbeeld even geven als ik in mag breken. Uh, ik leerde Pascal kennen en wij, wij kenden elkaar tot aan, we hadden elkaar nooit gezien. Op een gegeven moment had ik een feestje voor familie van mij en uh, Pascal zou eens komen kijken. En... In, bij onze regio zijn ze inderdaad als een dj boeken. Dan boeken ze alleen een dj en dan willen ze geen uh, entertainment erbij. Mm. Nou, uh, da, op die doel ging ik ook af. En Pascal kwam binnen en hij zegt van nou, weet je, misschien kan je het ook zo even doen. En dan kan je zien, dan krijg je de mensen mee. En we begonnen met K3. En oh, sinds, die, sinds K3 werd gedraaid, tot 12 uur s'nachts zaten de mensen alleen maar op de dansvloer. Omdat Pascal aan het zingen was, hij nam mij mee. En dat was gewoon één groot feest. En dat is gewoon... Zo mooi aan dat soort entertainment. Ja. Mensen vinden dat... In het begin zouden ze het helemaal saai vinden. Maar ik merk gewoon... Als het begint, dan knalt het ook. Ja, is hey, saai, ja saai is niet het goede woord. Ik denk dat meer ja, on, on, ja, onwetendheid... Uh. Ja, dat vragen? is het goede woord. Nee, nee, nee, en, ja. en ze hebben dat nog nooit mee, meegemaakt. En ik merk ja. gewoon dat dat gewoon heel erg goed werkt. En uh, ja, dat willen okay. we uitgebreid uh, gaan uh, inzetten nu. En hebben jullie uh, zangers en zangeressen alleen of ook instrumentale uh, groepen? We hebben zangers, zangeressen, we hebben complete bands, we oh. hebben uh, duos, we hebben saxofonist. Saxofonist, ja. maar ook uh, solisten die zichzelf begeleiden. Uh, eigenlijk is alles mogelijk. Voor de rest hebben we met alle grote uh, boekingsbureaus zoals Vis enzovoorts, uh, Berg Music hebben we contacten. Dus uh, ja. Wat ik zeg, wil je Gerard Joling of Gordon op je podium hebben? Geen probleem, dat oneerlijk uh, mensen. Het kost een plaatje aan, misschien. Ja, het kost een plaatje, dat is iets hoger. <laughs> maar ja, het is wel mogelijk en het is ook via ons te boeken. En omdat we ja, zaken doen met Viss en Bergnieuws, kunnen we vaak ook tegen een goedkoper tarief uh, ja, grote ja, artiesten leveren. Oh, okay. Dus uh, ja, dat is. Uh, ja, dat klinkt wel heel goed natuurlijk. Je weet ja. maar nooit. Misschien op het volgende feestje, Korden of zo. <laughs> op het strand. Ja. Zorgen jullie dan ook voor de locatie? Of moeten de mensen zelf de locatie verzorgen? En komt daar de artiest bij? Nou ja, het is, dit, kom, dan kom je dus weer in de twee kanten. Is het een evenement of is het een, is is een boeking een waarin uh, het om een feest gaat? Een bruiloft, een partij, noem het maar ja. op? Ja, dan zijn er vaak al, uh, hebben ze vaak al een, oh, een strandtent ja. afgehuurd of... Uh, uh, ja, en als we ons om een locatie vragen, ja, dan ben ik bereid om een locatie te gaan zoeken naar de ja, van die het mensen. Kan altijd, het kan altijd, maar meestal zijn de locaties al bekend en uh, mm -hmm. hebben wij daar dus verder geen, uh, geen handeling in. Oké. Okay. Uh, is er nog iets wat je echt uh, zegt van nou dat moet je speciaal, specifiek weten nog van ons? Nou, wat ik heel erg belangrijk vind is. Uh, uh, we zijn vrij groot al uh, qua opzet en uh, ik denk dat heel veel mensen uh, omdat, uh, omdat er zoveel grote namen ook op onze site staan dat mensen een beetje terughoudend zijn maar wat ik net ook al zei een, uh, een, uh, een eindelijk samen feestje als ze een leuke dj willen hebben we kunnen er normaal aanpassen. Dat is geen enkel dus probleem. Dan... Ja. En je iets noemen van kosten of prijzen? Of ja, nee, dat is heel erg lastig. Maar ja. Ja, ja. Bijvoorbeeld Koningendag. We staan op Koningendag. En uh, ja, maar... bij diverse kroegen hebben wij een aanbieding aangegeven van 450 euro exclusief geluid. Dan hebben ze een dj en een zanger. Ja. En het, dan wordt het al een knalfeest. En uh, mm -hmm. ja, dat, dat soort aanbiedingen proberen we ook te leveren. Maar ja. Het ligt echt precies aan wat de mensen aanvragen en hoe, hoe ze het willen en wat ze willen. En daaraan maken wij de prijs. Ja, je moet gewoon even overleggen natuurlijk ja. wat de wens is en wat jullie kunnen bieden en de combinatie daarvan. Ja, moeten we een geluidszet leveren voor 200 man of een geluidszet leveren voor 1000 man. Ja, ja dat is nogal een prijsverschil. Ja, ja, dus, ja wat ik zeg, neem een, een, een, een leuk examenfeestje ja, voor 250 euro moet je wel ja, heel ja. eng komen. En dan uh, ja, ligt het er maar net aan wie, wie we vrij hebben, maar uh, er zijn een heleboel uh, dishorgies die ook zingen erbij bijvoorbeeld. Oh, combinatie, ja. zoals als ik zelf ergens sta, dan is het meestal een combinatie tussen zingen en draaien. En uh, ja, dat kan dan al voor 250 euro. Maar nogmaals helemaal afhankelijk van, uh, van, de, van de wens van de boeken, om ja. zo te zeggen. Want nemen jullie ook zelf de apparatuur mee? Dat zijn mogelijkheden. Oh, Dat is, mogelijkheden ja. het, het, is, het is helemaal afwegen. Wat, wat willen jullie? Hebben jullie een uh, geluid staan? Nou, dan, uh, dan doen we het ja. daarop. Mits het uiteraard uh, fatsoenlijk materiaal is waar je op uh, kunt zingen en uh, kunt draaien. Dat is wel een kleine maat. Oké, okay, dankjewel. Tschiba! Ja.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 vertellen over de on-air events misschien? Ja, wij hebben verschillende dingen nog bij ons, bij ons bedrijf. Um, ja, behalve dan het verhuur van artiesten en het organiseren van veel non-profit uh, evenementen, doen wij uh, ook uh, bijvoorbeeld een mp3 shop op onze website. We hebben een website www.onair-events.nl en daar hebben we al onze artiesten evenementen, maar ook uh, ja, onze mp3-shop, wij zijn een heel erg voorstander van, van legaal downloaden. De artiesten verdienen op dit moment al heel erg weinig aan hun uh, muziek die ze maken. De cd's zijn enorm gedaald, waardoor er heel veel illegaal wordt gedownload. Mm. Ja, wij zijn heel erg voorstander van dat mensen legaal downloaden. Uh, wij hebben op onze mp3-shop heel veel beginnende artiesten, uh, ook bekende artiesten. En ja, die willen wij, ja, via onze mp3-shop verkopen wij deze liedjes uh, legaal. Van een, uh, van een single tot een album. Ja, en op die manier krijg je voor 99 cent de nieuwste single van uh, Walter Kroes. Ja. Voor 99 cent. In de winkel ligt hij voor 3,99 euro. En je kunt ja, apart. Hem... Dus het is toch legaal, maar is toch goedkoper. Ja, het is compleet legaal. Je mag hem zo vaak kopiëren als je ja. wil. Je mag hem op cd's branden. Dus allemaal De rechten zitten daar allemaal bij in. Hoe hebben jullie dat kunnen regelen? Of is dat al helemaal normaal tegenwoordig? Nou ja, er zijn, er zijn bepaalde bedrijven die dat inzetten en die weten dat het gewoon heel erg moeilijk is in die markt. De markt daarin is gewoon heel erg moeilijk. Laat ja. eerlijk zijn. Tegenwoordig doet iedereen alles illegaal downloaden. En waarom zou ik een euro betalen voor een liedje als ik hem ook gratis daar en daar vandaan en kan halen? Dus er zijn bedrijven die, uh, die zo'n shop hebben. En uh, die, uh, die zoeken dan eigenlijk min of meer uitbaters. En wij zijn een uitbater van een bedrijf. Dus wij promoten het bedrijf. Of in ieder geval, wij doen de, de, ook een deel verkoop. En op die manier krijgen wij dus een deel binnen van de verkoop en, uh, en het bedrijf. En uiteraard artiesten ook. Ja, die artiesten die gaan er natuurlijk dan echt op vooruit dat hun muziek echt betaald wordt. Ja, ja maar het, ook, ook de, de verkoopcijfers worden daardoor weer reëler. Ja. Eh, waardoor je dus ook weer een beetje meer, dat, zoals je vroeger, de, de, de top 100 had. En daar is, het, er is nu eigenlijk geen pijn op te trekken, omdat ja... De, de helft ja, van de albums wordt gedaan ook. Ja. Ja. En op, op zo'n manier kun je toch weer zien van... Oké, okay, hey, deze artiest verkoopt er heel veel. En ja. Ja, ook voor een artiest is dat heel erg belangrijk. Want des te hoger hij niet op 40 staat. des te meer reclame enzovoort. Ja. hij ook krijgt Dus ja, ja, ik ben echt een heel erg groot voorstander van... En ja, ik ben, ben, ben eerlijk voor... Een, als je een leuk album wil op, op de shop... Een leuk album heb je gewoon voor 9,95. Okay. Compleet, alle nummers erop. En dan uh, ben je 10 euro goedkoper dus in de winkel. Dus oh, ook ook, uh, ook ja. van on-air artiesten, die vind je ook gewoon op die website. Uh, oh, ja. Sommige artiesten van on-air events hebben gewoon ook hun uh, ja, serieetje uitgebracht. En die verkopen wij ook dan op die website. ja, okay. ja. ja. En de on-air events Talented? Ja, daar kan Pascal natuurlijk heel veel over <laughs> vertellen. Hij is met het idee gekomen. En, ja, ik ben heel erg blij uh, met dat idee, kan ik alleen maar zeggen. Ja, dit is een, eigenlijk min of meer een combinatie tussen, uh, we hadden het net al over de evenementenkant van ons bedrijf en, en, en de boekingskant uh, ja. van het bedrijf. Het is een evenement, dus het betekent dat het voor ons een non-profit is. Uh, ja, een, een, lichte, een lichte vergoeding krijgen we voor alle werkzaamheden die er in ja. zitten. Maar voor de rest is het echt gewoon non-profit. We gaan op zoek naar talent hier in Zandvoort. In Café Dancé starten we vanaf 5 maart elke vrijdag met voorrondes en 9 april met de finale. Waarin we solo-artiesten de kans geven om te laten zien wat ze in huis hebben. Uiteindelijk in de finale gaat het om een single productie en opname. Dus de winnaar die krijgt een single productie helemaal naar zijn eigen hand... Uh, gemaakt en uh, wordt daarna opgenomen zal daarna weer bij ons terechtkomen ja. en ja, wij zullen die dan weer bij perk enzovoorts, uh, enzovoort, alle platenmaatschappijen waar we connecties, connecties mee hebben ja, idee. gaan we die weer promoten uh, ja en zo snijdt het mes aan twee kanten want zo doen we natuurlijk ook zelf dit nieuw talent op en uh, ja, willen we proberen om ...en de mensen ook bij ons boekingsbureau... Uh, ja, dan kan je die mensen ja, ja. Onder, onder te brengen, zodat uh, ja, ons boekingsbureau weer verder uitbreidt. En, uh, voor de artiesten is het ook goed, want de markt op dit moment is gewoon niet goed. Feesten worden minder snel gehouden of, mm. of zo minimaal. En uh, ja, we proberen toch uh, uh, op verschillende manieren... We hadden het verhaal al uh, ja. met een goedkopere prijs... Uh, en uh, iets neer te zetten, waardoor we wel onze artiesten weg kunnen zetten. En uh, ja, daardoor uh, de markt uh, ja, een beetje, uh, ja, moet ik dat nou duidelijk. Uh, de... Aan te sterken. Ja, ja, wat onze kant daarvan in ieder geval. Ja, dat is waar ik kant. Je ja, dat over uh, artiesten. Maar na drie uh, talentenjachten, zo noem ik het misschien even <laughs> verkeerd, maar dan zijn de talenten misschien hier wel op. Is het alleen voor Sanderdooters of ook nee. naar buiten? Het is uh, wordt er wordt reclame gemaakt in de regio okay. uh, via Hives en andere internet. Uh, Programma's wordt uh, zelfs gewoon door heel Nederland reclame oh, he. worden. Ik kreeg gisteren nog een aanmelding uit Culenborg. Dus, uh... Je hoeft niet uit Zandvoort te nee, komen. Nee, je hoeft niet okay. uit Zandvoort te komen. Nee, dat ja. is, uh, dat is... Iedereen uit Nederland kan ja. meedoen, in ja. Zandvoort. Ja, in Zandvoort oh. we organiseren we dat. En, uh, ja, de, de aanmeldingen die lopen nu aardig goed binnen. Dus uh, ja, we zijn heel erg tevreden met het Hoeveel aanmeldingen kan je hebben? Nou, we, zitten, we, we willen ongeveer 10 personen per ja. avond. We hebben 4 voorrondes. Maar uh, ja, als het er 15 per avond zijn, dan zijn het er 15. Je doet dat niet we... van tevoren een screening als zich 20 aanmelden dat er maar 10 mee mogen doen. Nee, nee, we willen gewoon iedereen, en, gewoon iedereen aan de kant. Okay. En uh, Er komt gewoon een professionele jury die gaat beoordelen. Ja. En aan de andere kant uh, gaan ook de mensen in de kroeg kunnen gaan oordelen. Uh, tegenwoordig is het natuurlijk een grote hype om via sms'jes ja, stemmen uit te brengen. Die dienst hebben wij ook tot onze beschikking. Oh, dus uh, we gaan onze, onze de, de klanten van de kroeg gaan we om een stem vragen. En op die manier gaan we een schifting maken van uh, ja, finalist of geen finalist. Ja, oh, dus, ja. ja. dus iedereen kan meedoen. Ja. Two, three, <middels>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 Maakt het nog uit wat voor soort muziek je maakt? Nee, ook dat is uh, ja, helemaal, uh, helemaal een artiest zelf. Er zijn twee of drie artiesten nu die zichzelf gaan begeleiden op gitaar. En, en voor de rest gewoon akoestisch zingen. Akoestisch gitaar spelen en zingen. Ja. Uh, er zijn ook mensen die nemen een MD'tje mee of een CD'tje mee. Waar de muziek op staat en waar ze overheen zingen. Alles kan, het mag Nederlands. Het mag, uh, mag uh, ja, alles mag. Er ja. geen, we hebben geen uh, richtlijn. Het maakt richtlijn. ook niet uit of je jazz of klassiek speelt nee. of pop of niet. Nee, nee. nee alles ah, kan het maar gaat het moet wel, individueel zijn. Het is, moet solo zijn en er ja. moet gezongen worden. Dat, oh, okay. dat, is, dat, is is, dat is de enige voorwaarde die wij stellen. Ja. Ja. Nou, dat zou mooi zijn dat de mensen die daar dan weer spelen weer uh, geboekt kunnen worden, natuurlijk. Als uh, we denken: hé, hey, dat is een talent. Ja. En het is nu de tweede keer dat jullie zoiets organiseren, talenten. Ik, ik heb dit vroeger in het zuiden zelf via oh, vaker gedaan. georganiseerd, maar het is voor de eerste keer dat we het via andere ja, evenementen doen. Ja, daar hoort natuurlijk het kunstenstein die twee keer ja, ook georganiseerd ja. is, of eigenlijk vier keer, want in 2008 hadden we drie keer kunstenstein en in 2009 hebben we het maar één keer gedaan, ja. vanwege de zomervakantie, verkeerd ja. ingepland. Ja. <laughs> maar... Uh, maar ja, we blijven voor jonge artiesten en we zoeken gewoon ook wat oudere artiesten en, mm. en dat is gewoon heel erg mooi aan dit soort talentenjachten. Je ziet het ook echt, het is heel erg populair, maar je merkt in Zandvoort en in de regio dat er heel weinig talentenjachten zijn. En dat maakt het dus leuk, dus je bent uniek in de regio. Ja, en dan is het toch weer iets nieuws. Ja. En daar komen mensen op af, want er zit best veel muzikaal talent waarschijnlijk hier. Heel veel. Ja, het zijn wel heel veel mensen die echt over de streep getrokken moeten worden. Ik kreeg laatst een mailtje, misschien wel leuk om te vertellen. Uh, een, een man en een vrouw, echt genoot van. Een vrouw die is net bevallen van een kleine en die heeft de muziekwereld even op een laag pitje gezet. Ja. En de man die wil graag dat de vrouw toch weer wat gaat doen. Omdat ze het zo goed kan, omdat ze het stiekem toch ook wel erg leuk vindt. Ja. Dus dan krijgen wij een mailtje, zouden jullie uh, haar willen mailen uh, en eventjes, uh, eventjes een beetje aan haar willen trekken. Kijken of we een over streep kunnen krijgen. Ja. <laughs> Zonder dat het <er> van mijn <laughs> kant komt. Nou ja, dat hebben we gedaan. Ik heb een hele vriendelijke mail naar die, naar die mevrouw gestuurd. Okay. En, en ja, die is nu serieus aan het overwegen om toch deel te gaan nemen. Dus ja, daar komen gewoon hele leuke dingen ja, er, leuk. voor. Dus. Maar nu hoort je man dat natuurlijk wel, hè? <lacht> nou, dat dit, dit was, dit was uit mijn hoofd volgens mij Eindhoven of zo. Nou, oh, dit is een tijdje ver weg. Ja. Nou, maar, het is al, maar dit evenement en vele evenementen van On Air Defense promoten we echt door heel Nederland. Dus het ja, is ook oh, weer ja. het promotie voor Zandvoort. Dus we maken ja. dat de Eindhovenaren bijvoorbeeld uh, zin hebben in Zandvoort, om het zo maar ze te, te zeggen. met een hele club ja. kijk ja. hoe die uh, ja. artiesten het eraf van afbrengt natuurlijk. En is het niet zo dat al die mensen al op tv te zien zijn? Want daar zijn ook heel veel talentenjachten tegenwoordig. Nou, bij het Kunstenstijn heb ik het wel heel veel gezien dat je op een gegeven moment kunstenstijn mensen ziet in een musical. Ja. Bijvoorbeeld. Dat ze iemand, we hebben een meisje, ze heette. Chantal heette ze geloof ik uit mijn hoofd. En zij kon echt heel erg mooi het liedje zingen. En op een gegeven moment speelden ze in de musical Annie. Ja, mm. dat soort mensen kom je ook tegen. Ja. En dat maakt het alleen maar mooi. En dan kan je ook het een beetje vertellen op de website van. Zij is bij ons begonnen. Ja, dus daar ben je ook wel een... een beetje trots op als bedrijf zijn. Ja, ja. echt talenten. Maar ik denk dat het verschil tussen ons en de televisieproducties ook is. Uh, dat het zijn vaak wel mensen die uh, verstand hebben van de muziekwereld. En als je bij een SBS of een RTL meegaat doen als een talentenjacht. En je komt door de volgende heen. Dan mag je een contract gaan tekenen. Mm. En uh, zo'n zo contract hebben wij niet. Het is nee. gewoon simpel, je wint en uh, je mag je single opnemen. Wij gaan dan naar de promotie proberen te doen voor je. Dat is de enige maak die er is. En uh, bij, uh, bij een SBS uh, ja, moet je 90% van je inkomsten inleveren enzovoort. Ah, dat zit een heel verhaal al vast. Ja, dat wist ik nog niet eens. Maar dat is nou natuurlijk wel aanlokkelijk. Stel dat je een hele goede zangeres binnenkrijgt, zoals dat meisje bijvoorbeeld die op de site bekend is geworden. Ja. En die komt bij jou. Nou, dan uh, wil je dat misschien ook wel gaan doen later. Nou, <laughs> ja, wie weet, wie weet. Maar, ja. maar dat, het is ook aan het meisje, vindt dat meisje uh, ja, met ons prettig werken, ja. dan kunnen we voorstellen van, nou, zou je het leuk vinden dat wij verder je management gaan doen mm. en, de, en verder de, de producties van je volgende cd's. En ja. Ja. zo moet het balletje een beetje gaan rollen, denk mm. ik. Dat zijn de eerste inzets inderdaad. Ja, je weet natuurlijk nooit niet... waar je uitkomt of wie je, je ontdekt op die manier. Want ik was een keer op een koninginnendagmarkt bijvoorbeeld. En er was een jongen die speelde heel erg mooi piano. Nou, als ik talentscout was geweest, dan had ik het wel geweten. Weet je? Mm -hmm, ja. Ik denk nou, als jij ergens rondloopt of ze komen naar je toe, dan... Uh... Moet je even de wegen weten, hoe ze weer verder kunnen. Ja. ja, gelukkig hebben wij gewoon heel veel uh, connecties. al. en uh, ja, we hebben het nog niet genoeg. Ja, dat maar is gegeven, tijd ja. tijdens, tijdens het evenement al bij de finale zullen er ook diverse scouts aanwezig zijn. Ja. Uh, van uh, Sony Music komen er sowieso mensen mm -hmm. van Berg Music. Dus dat zijn de grote platenmaatschappijen van Nederland. Oh, die zijn ook wel bij soms. Die komen die komen wel kijken in 9 april. Ja. Oh, dat is wel uh, spannend. Mensen. En je merkt ook echt nog even nou, weer naar het kunstestijn. Uh, je merkt ook bij die talentenjachten dat uh, de talent-scouts ook uit hunzelf gaan komen. Want op een gegeven moment hadden wij. Voor, door omstandigheden geen goed geluid. En. Uh, nou, je krijgt echt boze mails van die talent-scouts: van uh, dit kunnen jullie niet maken. Terwijl je er persoonlijk zelf niks ja, aan kunt doen. Want je huurt een bedrijf voor geluid. En, en dat is dan op dat moment wel moeilijk. Maar je moet verder. Dus de volgende kunsttuin hebben wij wel gegarandeerd dat we goed geluid hadden. En dat was ook echt zo. Ja, dus we hebben het wel in de gaten, hè? Ja. Ik doe altijd aan het eind van het programma eigenlijk de vraag uh, van uh, hoe wil je het uh, over vijf jaar hebben, dit uh, bureau van jullie. Wat denk je er uh, over vijf jaar? Hoe staan jullie dan in de markt? Moeten we reëel zijn, hè? <laughs> nou, ik denk dat we er samen ook nog niet zoveel over gesproken hebben. We, bedoel, we zijn hier natuurlijk nog niet zo begonnen, heel erg lang ja. bezig. ja Als ik dan vanuit mijn oogpunt kijk, is, is het... Uh, het plaatje dat we net schetsen, een, een mooie evenementenkant waarin we gewoon een evenement of 10, 15 per jaar wegzetten. Uh, en aan de andere kant gewoon een goed lopend boekingsbureau waarbij uh, mensen hun uh, feesten en partijen kunnen boeken. En dat uh, wij even volledige entertainment, schuimstreep, geluid uh, voor regelen. Dat zou, zou mijn idee zijn dat we daar dan fulltime samen mee bezig kunnen zijn en daarmee ook onze boterham kunnen verdienen. Ja, dat, dat, zo zie ik het ook. Maar dan hoop ik wel op het stukje in over vijf jaar dat we dan door, eigenlijk door heel Nederland gewoon toeren. Met onze artiesten, met onze evenementen. En dat onze, ja, onze contactenkant nog groter is. Misschien eventueel in latere tijd ook nog een, misschien een kleine tv-productie of een andere radioproductie. Het zou ook allemaal mooi zijn in ons bedrijf passen. Want mensen kunnen bij ons bedrijf echt gewoon van alle kanten van entertainment eh, bij ons terecht... Of evenementen. Dus bijvoorbeeld hebben mensen een wc nodig voor op een evenement, kunnen ze ook bij ons terecht. Dat kan je allemaal is, regelen. Zelfs ja, dus, heb je contact ja, we, ja, Het is echt een hele grote bemiddeling. Uh, ja, wat we ook het, hebben. Alles, van ja. alles is regelbaar. Hè? Ja. Ja. In principe, als je een evenement hebt en ja, je zegt al, zal een toilet, toiletgebouw nodig zijn of weet ik veel wat. Ja. ja, wij regelen het. Ik zal niet zeggen dat ik het in, in mijn huiskamer heb staan met toiletgebouw. No. Maar ik wil best op zoek gaan naar een leverancier van ja. toiletgebouwen. Dat is uh, geen probleem. Als, dat kunnen ze allemaal bij ons neerleggen. Dan hebben we nog de shout-out-vraag: van waarom zouden we nou bij jullie eh, boeken? Of misschien een talentenjacht doen? Misschien twee vragen eigenlijk in één: hè? Dus boeken of? Nou ja, wij, wij, uh, wij zijn heel erg goed voor onze artiesten. Uh, we zijn, uh, blijven continu in, in uh, gesprek met ze. Uh, wat zijn hun wensen? Wat, waarin kunnen we hun tegemoet komen? Uh, we proberen ze zoveel mogelijk weg te zetten. Uh, heel veel entertainmentbureaus zijn heel, heel erg passief. En wij zijn heel erg actief. Wij benaderen, we zijn nu weer bezig met die koninginactie. Mm. Ja. Uh, wij, zijn, wij gaan uh, kroegen benaderen. En uh, ik denk dat dat het grote verschil is tussen ons en andere evenementenbureaus. En ook dus goed voor de artiesten. Want op die manier kunnen we artiesten vaker wegzetten worden we hun. Meer reclame kunnen maken voor zichzelf. Of zelf wat kunnen verdienen. Uh, ik denk dat dat een heel belangrijk punt van ons bedrijf is. Mm -hmm. En aan de andere kant uh, ja, ook een nieuw talent een kans geven door uh, zo'n talentenjacht uh, ja. te organiseren. En als daar leuke, leuke zangers, zangers erbij zitten, ik voeg ze graag toe bij ons uh, artiestenbestand. Mm. En voor hun zal ik evenveel moeite doen als voor de artiesten die ik al heb. Ja. Dus uh, ja, dat is een beetje de, mm. de insteek. Nou, dankjewel. Heb je ja. nog iets toe te voegen? Ja, nou, het is heel leuk. Echt voor de luisteraars ook om te kijken op onze website ja, www.onair-events.nl en daar zie je echt precies hetzelfde verhaal wat we hier nu hebben verteld. En dat stralen we ook gewoon uit op de website, mm. wie we hebben, wat we doen en ja, het is gewoon echt de moeite waard om te kijken. Nou, dat gaan we zeker doen, <laughs> want het is een hele mooie site. Ik heb er gezien, er staan heel veel artiesten ook op en precies ook alles wat jullie doen. En, uh... Wat ze voor je kunnen regelen, Dankjewel dank voor dit interview. Als je dit we, uh, we hopen nog veel van jullie te horen. This is Je made your choices!